Een aantal Nederlandse hackersclubs maakt zich zorgen over de beveiliging van ICT-systemen van de overheid. Ze hebben de Kamer in een brandbrief hun kennis en kunde aangeboden. In de brief halen de hackers een paar recente voorbeelden aan waarbij het volgens hen is misgegaan met de beveiliging. Genoemd worden onder meer DigiNotar en de OV-chipkaart. In het vastgoedfraudeonderzoek Klimop hebben twee bedrijven voor samen 1,2 miljoen euro vervolging afgekocht. Het OM heeft daarvoor gekozen omdat de gedupeerden dan meteen hun geld terugkrijgen. De twee vastgoedbedrijven werden beschuldigd van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie. Ze zouden betrokken zijn geweest bij fraude met onroerend goed waarvan de pensioenfondsen van Bouwfonds en Philips de dupe werden. PSV heeft zijn eerste drie punten in de Europa League binnen. De Eindhovenaren wonnen thuis met 1-0 van Legia Warschau uit Polen. Drie smertens maakte in de 21ste minuut het winnende doelpunt. Het weer, is vrij helder en het koelt snel af. Vannacht liggen de minima rond 7 graden en er kan nevel of mist ontstaan. Morgen eerst zonnig, daarna bewolking en in Zeeland kan een beetje regen vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zom. Zom, zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu Alternative FM. Oh. <laughs> ik zit zo uh, aandachtig iets naar iets te kijken dat ik helemaal vergeten ben. Om een eerste nummer in te starten. Nou, dat gaan we dan uh, nu gewoon maar even doen. Hier zijn uh, de mannen van Palalalalaka en het nummer net hè? Next execution. Nou, als ik zo uh, bezig was als daarnet, dan uh, ontloop ik hem, uh, denk ik, niet zo gauw. Got it all. It's automatic. The factory is mine. Dat was hem, dus uh, palalalaka met de uh, Execution. Uh, bracht de tijd al, uh, nou, alweer iets over negen. Uh, door weer met, uh, met een andere band die morgen in Stiels op gaat treden. En dat ter ere van de verjaardag van uh, Jozef Reuzen. Dus ik zeg uh, bij, als je de eerste, ja, de eerste vijf die uh, gewoon keihard er vol van lopen te roepen... die krijgen van Jozef Reuzen gewoon een consumptie aangeboden. Aangezien hij toch uh, morgen jarig is. Jawel, hier zijn ze dan nog een keer, Ravolva met Dark Hearted Love! ...met uh, Dark Love... Uh, ...bracht de tijd op, uh, nou of het zal zijn... ...bijna een, uh, tien over negen... ...inmiddels uh, hier bij van uh, Zandvoort. Uh, ja, het is wel... Uh, ...wel heel erg uh, leuk uh, wat het wat er gaat. Uh, heh, krijg nog iets... ...krijg nog iets binnen hier. Wat is dit? Uh, van een uh, vriend ergens uit... Uh, ...uit de buurt van Nijmegen. Uh, hier is, uh, is het... Uh, ...hij houdt het op het reservelijstje. Kijk nou eens wat... ...ach, oh, wat fijn. Uh, dat is uh, de eerder genoemde... Muzikant uit het Oosten des Lands. Uh, dit is ook wel leuk. Uh, dat, dat is een tip uh, die uh, hij mij van de hand uh, doet. Uh, lijkt een beetje op Maria Mena. Ik ga dat als je we volgende week eens uh, uh, hier in de uitzending gewoon even een beetje draaien. Dat, uh, dat lijkt me wel leuk. Katja heet uh, dat. Ik uh, dank je wel. Uh, dat zullen we zeker gaan doen. Dus uh, we zal eventjes op. Dat zet ik er even bij, want uh, ik ben ook bezig met de uitzending. Zet het erop. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Kijk, uh, dat is live. Uh, um, <laughs> uh, dat zet ik er nu gewoon in. Ik ben nu bezig met de uitzending. Wij. Nou, moet ik even hier zijn link erbij gaan verzinnen. Want anders dan uh, komt het helemaal... Hé, uh... hey, leuk. Dat doet hij dan weer net niet. Maar goed. Uh, hartstikke idee. Uh, dat, dat is uh, geregeld dus, Nou ja, die, die, die hebben volgende week als het goed is Gewoon weer singer-songwriters uh, hier bij Alternative FM Dus dan zou dat zeker in de uitzending passen Dat lijkt mij wel heel erg uh, fijn uh, Dit heeft helemaal niks met singer-songwriters te maken Dat is gewoon een, uh, een beetje een noisy bandje uit uh, Lekkerkerk uh, En ze heten uh, Duncan Idaho En dates met Destiny net binnen, net, net, net, net binnen. Ach, uh, had je in de file een je voor de brug? Nee, werk. Werk, werk project uh, moest af. Oh. Enigste script die nog in, in het gebouw was. Dus ja, blijven zitten. Tjoo. Uh, hoe heet dat ook bij dit bedrijf? Leavesweb, geloof ik. Leavesweb, ja. Ja, ja, ja. We moeten alleen even oppassen dat we niet uh, al te veel sluikreclame gaan maken hier. Hoezo sluikreclame? Dat is deze alweer uh, genoemd. Uh, Duncan Aido, Ja, tuurlijk. Ik vind het best. Uh, Duncan Aido was dat met uh, Date With Destiny. Uh, ik zei al, uh, we hebben vanavond het zangdebuut van Roel van Roy. Dat is een beetje de, de, de, een beetje de man achter Ethereal. Achter. Achter. Ja. Uh, de EP Lunacy Falls. Daar heeft Elko van der Meer, de drummer van Ethereal, Die heeft daar nog wel wat uh, leuks over verteld. Die zei op een gegeven moment, ja, uh, we hebben voor dat nummer... Uh, dat laatste nummer uh, wat, uh, wat op die EP staat. En dan moet ik even... Uh, Sound of Destruction heet dat, dat nummer. Dat hebben ze heel, op een hele aparte manier hebben ze dat opgenomen. Dat hebben ze op de slaapkamer van Uri Dijk hebben ze dat opgenomen. Dat is, okay. Ik zit me voor te stellen hoe dat moet geweest moeten zijn. Met uh, berdensprijen en uh, weet ik allemaal wat. Uh, maar goed, uh, ook een paar van die microfoons hebben ze dat er vandaan. Nee, een eentje hadden ze er geloof ik. Wat zeg je? Sander helemaal eentje. Ja, nou ja, goed, ze hadden er maar eentje dus en het, het moest allemaal uh, ja, goed, goed uh, in goede banen worden geleid. Nou, heb ik begrepen van Roel, uh, mede naar aanleiding van het uh, verhaal dat ik dus uh, de tip had uh, gekregen van uh, deze, uh, deze man in de buurt van Nijmegen, die me net dus ook een tip gaf, uh, over Radio 1. Uh, uh, ik wilde daar iemand voorstellen. Nou, Marcus kan nu zien welke man dat is. Marco Pattiwaal heet de man. Uh, hij uh, brengt een beetje jazz met een beetje Indonesisch randje. Hij heeft uh, al gewerkt met uh, Monique Meijnhals die uh, bij... Uh ...bij Radio 6 al uh, de nodige dingen heeft uh, gedaan. Een sessiemuzikant is hij. Uh, maar deze man... Uh, die, die, ...die wilde niet voorstellen om... Uh, nou ja, ...te laten, laten verschijnen bij Radio 1. Hij heeft hem uh, op de korrel in ieder geval. Dat heb ik nou net zo vernomen. Maar uh, toen ik die, uh, dat bericht op Facebook zette... ...toen kreeg ik ook uh, het commentaar... ...van Roel van Roy op een gegeven moment. Die zegt, ga je ethereal voorstellen op Radio 1? Ik dacht, nou, maar Wees eens eerlijk... Denk je nou zelf dat, uh, dat wij dat... Uh <laughs> Marcus zit al <op> te lachen. <laughs> ik hoor het al zo ja, nou, ja, bij de oudjes uit het, uh, het, nou, het oudere huis. Dat ik, denk, ik denk dat, dat het... Nou, het zou wel heel erg leuk zijn, denk ik. Maar goed, of, of het ook uh, daadwerkelijk uh, gaat gebeuren, weet ik niet. Uh, wel is, uh, is het zo dat uh, Roel op dat nummer wat we nu uh, gaan draaien... en ook op die slaapkamer van Uri Dijk uh, uh, te horen is. En wat ik uh, van hem ook begrepen heb... Het album dat schijnt zo verschrikkelijk uh, knijterhard te zijn. Nou, dan moet je dus wel hele goede speakers uh, thuis hebben, hebben staan voordat je... Uh, en, en Nou ja, laat ik het anders zeggen. Je moet een goede isolering hebben, want ik denk dat uh, De buren zijn niet blij uh, Nee, met dat, dat zullen de buren... Uh, nou, deze buren weet ik niet. Ik denk, denk het niet. Maar uh, ik denk dat überhaupt als je het, uh, het album van Ethereal gaat kopen en je gaat het knijterhard afdraaien thuis, dat je dan echt een Heel groot fucking probleem heb, maar goed, uh, dat, dat is ons probleem niet. Wij uh, willen het alleen maar draaien, dus Sound of Destruction, hier zijn ze, ITER. Dat waren ze, de Master of Puppets van de Metallica. Ja. En daarvoor hadden we Najewski nog. Uh, ja, ik zie jou gewoon staan, want uh, die stoel die, uh, die erachter is. Uh, nou, ja, het is, is een <laughs> beetje een Death Trap. <laughs> <laughs> uh. Trip, zou ik bijna willen zeggen, eerlijk gezegd. Als je zien hoe eruit ziet. Uh, het ik weet niet, uh, normaal heeft zo'n kapperstoel geen, geen kantelfunctie. of niet, ding, nee, niet ja, deze barkrukachtig nee, kapper uh, Wat wow. trouwens wel leuk vind, is dat die, die kruk die daar staat, uh, dat vind ik trouwens wel grappig. Uh, daar, hebben, daar heeft uh, een drummer van uh, Revolve op uh, gezeten. Nou, als ze die erna op uh, zetten, denk ik dat dat uh, niet, niet erg Dat gaat wel eens fout gaan met je, kunnen je, kunnen met we je artiesten. Beteren? Dat we beter een andere stoel uh, regelen uh, Er zijn al drie nummers achter elkaar uh, Dat waren onder andere Ethereal met The Sound of Destruction Het zangdebuut van uh, Roel Roy. Daarachter, dus Najewski. En daar weer achter, dus het uh, nummer van de uh, Master of Puppets van Metallica. Dus, uh, er komt nog meer aan. Ian Brett heet hij, geloof ik. Dus ook uh, van, uh, van diezelfde uh, initiatiefnemers. Uh, die Wakey Wakey aan, uh, aan de man uh, proberen te brengen. Ja, yeah. uh, die hadden mij ook nog wat uh, beloofd. Uh, we zei ook al uh, vanavond dat uh, uh, Uber Ich. Ja, dat heb ik ook al uh, gedraaid. Dat is een uh, band uh, van uh, onder andere Chris Kok. Ik heb je wat gemist, geloof ja, ik. Ja, je hebt wat gemist. Dus, uh, trouwens, een hele, hele leuke muziek, vind ik eerlijk gezegd. Uh, Donate Kramers zoals uh, de andere uh, inbreng. En ik geloof dat er nog een derde is. Want ik ben even de naam van deze derde persoon kwijt. Like, uh, je bent uh, misschien... Uh, niet zo fijn uh, wat, wat dat gaat. Dat had je even beter, uh, beter eerder... Uh, even beter uh, kunnen uh, doen. Ja, ja precies. Uh, maar goed, uh, volgende week hebben wij sowieso weer een uh, ouderwetse uh, sing-songwritersavond. Dus dat is uh, dus twee keer. Het is de tweede donderdag en de vierde donderdag. Ja, en ik uh, zei al dat we dus uh, hopelijk uh, uh, hier iets uh, gaan doen met Stefan Simmons. Wanneer... Dat is nog niet officieel bekend Marcus en ik weten het wel Maar, ja, we maar gaan, officieel, uh, nog niks. Uh, officieel nog niks Maar goed, uh, we, willen, uh, we willen iets uh, doen En dat heeft uh, met name te maken Dat hij uh, daarna op 15 oktober In uh, België te zien is En dat hij ook hier in Nederland zich schijnbaar Ophoudt, dus dat, uh, dat is een reden Waarom uh, we proberen hem te strikken ja. En uh, hoe dat uh, gaat, uh, gaat uh, Vormgeven nou, dat, uh, dat hoor je vanzelf wel uh, Eerst weer terug naar John Doe's Revenge En hier is You Weep Scratching voice, all alone. It's nothing like your. Dat was hem dus. Helemaal. Uh, de, de, het nummer van de Pearl Jam. Van het album Binaural. Daar uh, is het uh, om terug te vinden. Nothing as it seems. Ik vind hem trouwens uh, steeds. Een lekkere plaat. Ja, Binaural. Uh, uh, ik heb er een hele discussie over gehad met uh, Menno Hoekstra. Uh, waar dat er gaat. Kijk, kijk, kijk. Dat is, dat is wel leuk. Uh, goed. Um, dat, uh, dat binaural uh, verhaal. Uh, van, van ja, ik, ik vond het eerste album in deze Binaural. Die vond ik uh, helemaal uh, perfect. Dat was de reden waarom wij dat uh, hier ook uh, draaien bij uh, Alternative FM. Elke dag, nou elke donderdag tussen 8 en 10. Zouden we wel willen ja. dat we elke dag uh, hier zaten. Mythology. Elke dag, wow. Dat zou wel uh, een beetje druk worden ook. Ik denk het ook. Maar ik ja. weet niet of uh, de, daar uh, uh, uh, het, uh, het, het heel fijn uh, zou zijn. Dus, uh, raak muziek muziek Ja? Oh. Ja. Nou, uh, duidelijk. We gaan dus eventjes uh, ons opmaken voor het uh, laatste uh, verhaal. Moet ik toch alleen even weten hoe laat het uh, precies is. Want het uh, nummer wat we gaan draaien, dat is 9 minuten. Nou, die, die tijd gebruik. kan ik je wel geven. Uh, ja. Gaan we dat halen? Nee, nou, net uh, niet. Je nog 30 seconden ja, nou, nou, we gaan het, dat, gaan we, dat gaan we wel halen. Het uh, nummer dat heet uh, Nothing Left van Sketsword Lloyd. Uh, de, de, de winnaars van de, de Rob Agda Award van 2000. 8, nee 2007, 2008 denk ik. Ja, want uh, ik John Doos was 2008, 2009. Dus daar gaan we. En uh, we spreken elkaar volgende week. Ben je dan wel op tijd? Ik uh, ga mijn uiterste best doen. Alweer? Ja. ja. Niet voor de brug staan, in ieder geval. Nee. Oké. Okay. Oké. Okay. Nog. Tot volgende week, joh. Yeah. Ik heb uh, tijd over. Ik dacht dat ik uh, echt eruit zou komen. Maar ja. Wow. Dat uh, was. Wow. Wow. Wow. Dat is nou zo jammer ook meteen. Hè? Dat is ook, uh, je timed het ook uit. Je denkt dat je eruit uh, komt. Niet dus. Uh, goed. Dit was het dan. Alternative de Graag tot volgende week. Want dan zijn we er weer. Dag. Tot zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.